Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Donald Trump is niet blij met een besluit van president Biden. Die heeft zijn eigen zoon Hunter een vroeg kerstcadeau gegeven. Hij krijgt gratie over alles wat hij heeft gedaan in de jaren van 2014 tot nu... In die tijd zou Hunter Biden onder meer hebben gelogen op een aanvraag voor een wapen en hebben gesjoemeld met belastingen. En dat is misschien niet eens alles, zegt correspondent Sjoerd en Er lopen nog uh, verschillende andere dingen, uh, zakendeals uh, met een Oekraïns bedrijf waar Hunter destijds uh, voor werkte, uh, waar nogal wat beschuldigingen ook zijn vanuit kamp Trump. Nou ja, dat wordt allemaal in één klap hiermee van tafel geveegd. Trump vindt dat Biden misbruik maakt van zijn macht en noemt de gratie een dwaling, maar zelf is hij er ook niet vies van? Tijdens zijn vorige presidentschap gaf Trump ook gratie aan een familielid... de vader van zijn schoonzoon. En twee Nederlanders moeten de cel in voor de verdrinking van een man in België. Tijdens de Gentse feesten van twee jaar geleden duwde een van hen een man in het water. Het slachtoffer kon niet zwemmen en overleed. De duwer kreeg vier jaar gevangenisstraf. Een andere Nederlander zag het gebeuren, maar greep niet in en moet twee jaar de cel in. Er is ingebroken in het stadion van FC Utrecht. Vannacht ging meerdere keren het alarm af in de gal gewaard. Toen agenten erop afkwamen, zagen ze niemand. Maar even later kwam er nog een inbraakmelding binnen. Die keer vond de politie wel een verdachte. Die liep binnen de hekken en had allemaal spullen van FC Utrecht in zijn handen. Waaronder een trainingsjasje. Jan van 81 uit Wigmond in Gelderland... wil deze week een wereldrecord baanwielrennen verbreken. Hij wil in een uurtijd minimaal 40 kilometer... oftewel 160 rondjes maken over de baan. Met die poging haalt hij geld op voor onderzoek naar dementie... de ziekte waaraan zijn vrouw aan overleed. Hij is hard aan het trainen. Kom op, Kom op, je! Ik ben er inderdaad klaar voor. Ik heb mijn vrouw ooit beloofd om dat te doen. Als ze vanuit de hemel naar beneden kijkt... Dan denken ze, Jan, wat ben je toch een bikkel. Het huidige wereldurecore voor 80-plussers staat op 39 kilometer en 839 meter. Daar moet Jan dus een paar meter meer van maken. Het weer nog grijs met regen of motregen. Later zijn er wel opklaringen met vooral in het westen wat zon. Het wordt vandaag een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Doe eerst even muziekje anders. Uh, laten uh, we even een muziekje doen, jongens. Ja, Godde laten we het maar even Godde. doen. Uh, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Welcome back. Your dreams were your ticket Welcome back. To that same old place that you laughed about. Well, the names have all changed since you hung around But those dreams have remained and they've turned around Who'd have thought they'd need ya? Who'd have thought they'd need back here where we need you? here where we need you. Yeah, we tease him a lot Cause we got him on the spot Welcome back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 Hoop wij, voorlopig moet ook door met een grote familie. Ja, je hoeft voorlopig niet naar Gallagher, dat klopt. Hoe heb je dat allemaal mee naar huis genomen? Hoe heb je van gebeld? Nou, we zijn gisteravond met de familie nog even gezellig uitwezen geweest. Oh, gezellig, ja. Leuk. En vanochtend heb ik de presentjes, de bloemen, de hele. Ja, opgehaald.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 En nou, die hebben er allemaal herinneringen aan natuurlijk, hè? Uh, absoluut, uh, ja, heel veel herinneringen. En uh, nou zijn er eerder uh, uh, tienduizenden dan honderden hoor. Uh, ja, uh, uh, is het ik, ik zei in het begin duizenden, maar dan kunnen er misschien wel tienduizenden geweest zijn, dat klopt. Uh, het zijn er heel, zijn ja. heel veel geweest, geloof ja. Ja. ik. Uh, ja, jij, jij bent ja. begonnen kok in de, in de pelikanen al, neem ik aan, of niet? Klopt, ja. Uh, meneer Korfer werd toen ziek. En uh, Gijs Belanus nam me toen over. Oké. Okay. Uh -huh. En uh, ja, die werd concertje op de Gertsenbach-maafel. Uh, ja. uh, daarna heb ik het stokje van Gijs overgenomen. Oké. Okay. Uh -huh. en, en dat uh, en, 39 jaar volgehouden. En dan praten we uh, over 85 of zo, denk ik. Is Zoiets? December 85 ja. begonnen, ja. En, ja. Uh, ja de, december 24. Uh, ja, niet vergelogen, De en dan uh, mogen we ja heb je er lang uitgekeken of uh, valt het mee ja het laatste jaar ben je toch een beetje ja, uh, ja, afstand ja. aan het nemen en uh, ja gaat het er eigenlijk vanzelf. Hmm. en jullie kennen elkaar goed hè nou ja goed uh, ik, ik, ik heb natuurlijk gevolleybald en en, en met, met, met, met, ja ik, ik, ik, ik kwam hockey, hockey hebben we ook nog gedaan ik hoorde miste ik niet maar ja, zeker? Uh,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 Uh, de pastor Malom uh, dat werd gisteren nog even genoemd. Ja, is er ook nog geweest, de uh, computerbeurzen MSX, dat de bezoekers uh, echt in de rij uh, tot aan het station stonden uit heel Europa. En dat, uh, oh ja? Ja, dat, ja, dat zijn allemaal vervlogen tijden. Uh, ja, want, ja, ja, Die stonden ja, echt ja. Tot in de rij aan het station. Uh, dat was toen een unieke beurs. Mooi. Dat uh, trok heel veel mensen ja. aan. En, uh, ja, Bas Basie en Adriaan. He, ja, Bas er en Adriaan. Er ook nog, <laughs> wat, wat toen, euh, toen was het nog heel succesvol, hè, he, daar. Ook al ben je 65, het blijft toch leuk om daarnaar te kijken. Ja, tuurlijk, bedien. tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Dus en... uh, dat is altijd leuk geweest. Ja, En, en een dus, volle, uh, volle hal ja. met, met de zaalvoetbal. En, en, heb jij dat basketbal ook nog meegemaakt met, uh, met Lions, dat ze in de Eredivisie speelden? Of... Nee, dat uh, is Dat uh, was de daarvoor. De geweest. Uh, dat heb ik uh, niet meegemaakt. Okay. Wel was ze nog landelijk op hoog niveau speelden, maar geen Eredivisie uh, profbasketbal weer. Ja, maar toen zat het ook altijd vol, hè? Dat zat. Uh, propvol. Dat stond dus uit de propvolle. Ja, dat was ook een spektakel. Uh, uh. Ik ging zelf in mijn jeugd ook kijken naar die wedstrijd. Ja, begrijp en, uh, ik. En uh, ja, echt spektakel uh, natuurlijk. Met uh, ja, prachtige Amerikanen ertussen. Uh, uiteraard. Ja, nee, het was heel, uh, dat was ook een hele mooie tijd. Uh. Ja. Ik ben eigenlijk een beetje opgegroeid in de sport. Al, nee, dat uh, kan ik me, nou, me voorstellen. Stak hey, je nou de hele dag daar? Of, uh, want je moest natuurlijk veel s'avonds ook werken.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 Maar uh, ja, daar letten de Gimler leraar op, dan zou je om 8 uur moeten beginnen, want, elke ja, dat, een... want uh, ja, dat gaat niet uh, lukken. Niet nee. Uh, nee, nee, nee, nee. En de opvang, dus, uh, van, de, ja, de opvang van de vluchtelingen, wat, wat zag je daarvan bij? Een jaar of acht geleden denk ik zoiets? Uh, 2015 is dat geweest. Ja, ja. Uh, uh, ja. Vooral de snelheid waarmee het ging, uh, om half 12 kreeg je een telefoontje van de burgemeester van uh, God kan jij even op de raadhuis komen. Uh -huh. Toen had ik al een beetje vermoeden waar het uh, naartoe ging uh, in die tijd. En uh, ja, toen kreeg je uh, de antwoord van ja, de sporthal wordt gevorderd. En uh, morgenavond zitten daar uh, 156 uh, vluchtelingen in. Uh. Zo, ja, ja, ja. Dus dat moesten we even, uh, ja, uiteraard met veel hulp van de gemeenten, de... ja, ja. voor elkaar uh, krijgen. Ja, maar dan moesten bedjes komen en weet ik het allemaal. Hè? Dus het was echt uh, aanpoten, zeg maar.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 Ik heb handicap 15 momenten. Nou, dat is keurig. dat, is een, ja. kun, dat kun je meedoen, hè. Hoeveel dus, heb jij, Hans? Kan... Um, hoeveel heb ik? 24, 26, geloof ik. 27, zoiets. Nou, dat maakt niet uit. Maar uh, <laughs> af, en toe zit er een, af en toe zit er een goede bal bij. Maar uh, ja, golf is gewoon leuk, hè. Golf is leuk, Hans. Het ja. gaat uh, heel vaak meestal en af en toe sla je in een wereldbal. En dan is je dag eigenlijk alweer goed, vind ik altijd. Goed. Nou ja, dan maar... kunnen, we, kunnen we elkaar de hand schudden, inderdaad. Nou toch, uh, Ja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 als papa dat ook van mij had. nou, laten <laughs> we zeggen, elk een schilderkwast in de handen te nemen. Ja, ja, ja, ja. Nee, leuk. Daar wachten we even op dat het de koop definitief is. En dan uh, gaan wij ook uh, voor een tijdje die kant op. Ja, ja. Ah. Dus voorlopig uh, ben ik wel even voorzien. Ja, begrijp ik, ja. ja Ze hebben daar ook ja, mooie nee, golfbanen, uh, Kok. Uh, nou, ik vind het meer dan genoeg. Uh, <laughs> ja, meer, meer dan gezat, hè. Meer dan ja, zo. Ik dan genoeg, je strijkelt er bijna over. Dus ja. Ik, uh, ja. Wie, wie, wie gaat het van jou overnemen, Kok? Uh, de catering uh, die momenteel erin zit, Jos en Patricia uh, Michielsen, gaan uh -huh. ook het beheer van de, van de zaal doen. Ja, het lijkt mij een ideale, ideale situatie. Yeah. En de bar, en de zaal, en uh, ja, ze kunnen natuurlijk uh, uh, uh, alles fixen wat ze willen. Ja, zeker. Het lijkt mij een heel voordelige situatie. Yeah. Ja. En ik moet ook zeggen, het zijn uh, een van de aardigste mensen die ik ooit ben tegengekomen in mijn leven. Nou, dat is mooi. Dat is leuk. Nou, we gaan het volgende week eens zien uh, wanneer het gemeente volleybaltoernooi is. Hè? Zondag, ja, nou, zondag over een week. Ik, het is altijd al een gezellige dag, maar ik weet zeker dat het nu een extra gezellige dag wordt. Nee, uh, nee absoluut, uh, absoluut, absoluut, absoluut. Absoluut.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 Poison is the wind that blows From the Lord to oh, me oh, mercy, mercy, me All things and what they used to be Now, mercy, Oil wasted on the oceans And upon our seas Fish full of mercury Oh, mercy, mercy, me All ah, things and what they used to be. God's Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are lives. Oh, mercy, mercy, mercy. All ah, things and what they used to be.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 Zingels. Ja, erg hoog ook, hè? Ja, lekker oh, hoog. Hè? Weer gevallen. Maar wie zijn dit? Wie zijn dit? <laughs> dit is Marvin Gaye. En oh, Marvin Gaye? Ja, dat is een prachtig plaat. Ja, mooi plaat. Dus wat dat betreft, dus... daar ligt het niet aan. Ik dacht, en wij ik dacht, hebben... ik dacht hier alleen maar hits. Uh... Ja, dat zijn hits geweest. Oké. Okay.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 Uh, nou ja, wij we, we werden benaderd door de uitgeverij, uh, het is een Belgische uitgever. Uh, Michel van Jans uit wordt door Jean Creton werd uh, toever die man is inmiddels overleden, maar goed, die studio bestaat nog steeds, ze komen er steeds een tips uit, die zit in Frankrijk, maar ze hebben een Belgische uh, vestiging en die had ons benaderd.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 ...tot uh, eigenlijk heden uh, in omschreven wordt. Ja, en het heeft, had natuurlijk te maken met het 75 jaar bestaan hè, van het circuit. Ja, toen is het eigenlijk begonnen inderdaad. Dat ah. was natuurlijk vorig jaar al. Uh, en inderdaad, vorig jaar was inderdaad het contact al gelegd. Alleen ja, weet je, zo'n productie was dit dat duurt toch wel even. Dus het is uh, nou ja, uitgekomen toen het circuit inmiddels 76 jaar bestond. Maar ja, ja, ja, ja. Is het is gewoon een heel mooi document om inderdaad die 75 jaar circuit circuithistorie... Uh, ja, vastgelegd te hebben ja. en documenteerd te hebben. Hebben jullie erover er al... er na moeten denken om mee te werken? of Jullie waren meteen nee, om Nee, zeker. Nee hoor, nee. Nou ja, laat ik zo zeggen. Uh, misschien collega's die niet bekend waren met, met Michel van Jan... Die, ...die hadden ze wat is dit? Maar nou, toen ik <laughs> van hoorde en uh, toen zei ik, dit moeten we, gewoon, dit moeten we, ja. we uiteraard meteen doen. Ja. Nee, het album verschijnt uh, als een hardcover met 64 pagina's. Voor 2495 en een luxe versie met een linnen rug en gesigneerde Libris voor 7495. Wat is het, wat is het ja. verschil tussen die twee boeken? Nou ja, de inhoud is hetzelfde. Nou, je, de, de, de cover is anders. Hè? dus een andere, andere kant al heen. En er zit inderdaad een genummerde tekening. Zit er in gesigneerde te tekening door de, door de tekenaar uh, van het uh, dat boek. En dat. Uh, dat... En dat... En die zich gelimiteerde uitgaven is de uh, oplage is die beschikbaar hoor. en die is ook voor mij alleen bij een aantal gespecialiseerde stripwinkels is die te koop, okay. niet, in door, uh, niet, niet bij de Bruna uh, in Antwerpen te kopen. Uh, nee, Daar is alleen de normale 24,95 euro 5, versie uh, verkrijgbaar. Nou, nou is de, de het boek is gepresenteerd afgelopen week um, uh, of die weten voor. Maar in ieder geval de eerste exemplaar was voor uh, Benno van Oranje. Uh, ja.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 Dat is de versie die nu in het boek staat. Dat is de versie die in het boek staat inderdaad dat Tarzan inderdaad zijn landje had opgegeven om plaats te maken voor CBRL, voor dat zijn namen aan de bocht Ja, maar er zijn mensen die mij. Er zijn mensen die. Absoluut nee, niemand weet precies hoe het zit natuurlijk. Nee, nee. Het maakt niet uit staat nu in het boek staat, dat Tarzan was die landje heeft opgegeven.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 in dit, in dit verhaal. Ja. De, de, het boek is ook. Het ja, te... is ook leuk. Want ja, In nee, het dossier staat ook. Sorry? Ja. Ga je gang. In het dossier staat ook een, uh, een, een, een, een, een, een deel van een oude strip. Uh, en ze uh, een mooi verhaal dat ze een nieuwe sportskar aan het testen zijn op Zandvoort. Uh, dat, dat verhaal is al ergens uit de jaren zestig of zo. Dus toen kwam Zandvoort ook al in die strip voor. Ja, ja goed ja, hè? Ja, ja, ja. Ja, en het was heel gedetailleerd hè? Al die auto's ja, getekend. Ja, nee, je ziet. Uh, je ziet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 Ja, weet je, de, de, de, ook de tragiek hoort bij de vriendinistische circuit. Ja, circuit natuurlijk, dus ja. Ja, dat wordt ook in het boek thuis. Uiteraard, nee, inderdaad. Het boek is ook te kopen bij je, op het circuit zelf, hè? Ja, bij de Mickey's Bar verkopen we het, en het kan ook online besteld worden via de website van het circuit. Oké. Okay. Uh, en uh, is uh, al bij Bruna Balken de, die die verkoopt hem ook. Ja, dat hey, is... Hé, en een... de, het, het, het luxe exemplaar, waar kan je die kopen? Uh, ja bij de gespecialiseerde stripwinkels uh, en ik weet niet of Haarlem zo'n winkel kent, mm -hmm. uh, maar anders zal er er in Amsterdam heen zijn. Ja, uh, de, zaak zeggen, ja. Zonderbloem? Nee, de zaak zonder bloem. Ik niet maar precies. Ja, professor zonder Nee, de zaak zonder Oh, dat is een stripzaak in Amsterdam. <laughs> oh. Oké, <Okay>, nou, <laughs> ja, dat zou dan kunnen. Dan dat dan zou dan kunnen, het kunnen we proberen denk ik. Ja, ja. ja. hoe <laughs> hey, uh, gaat het verder met de kieper op dit moment? Uh. Uh, nou ja, het is nu natuurlijk. Uh, rustige tijd, uh, hè? Rustige, rustige tijd. Uh, ja. de, uh, de laatste activiteiten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 Zeker. Uh, nou ja, eigenlijk wel uh, bekende, bekende titels komen te terug het DTM, de Digi World Challenge, de, ah. natuurlijk de historische, de historische Grand Prix weer in juni. Leuk. Uh, natuurlijk de Dutch Grand Prix uh, eind augustus. Ja, uh, ja eind voor uh, races, races, uh, de Spaanse races, pinkse races, evenementen zoals Amerika en Sunday. Ja. Uh, uh, wat buitenlandse organisatoren die naar Zandvoort komen. Dus hey, we hebben weer gewoon een vol, uh, vol raceprogramma volgend jaar waarin okay. er weer. Uh,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 The only here to win guess what baby En Padonna. Madonna? Madonna. Pa. Emma, pa en Madonna. Ja, leuk. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, en, goedemorgen Zandvoort. Uh... Ja, we zijn al, we gaan richting het einde. He, want ja, het is al acht uh... minuten over half twaalf. Uh, voor de mensen die geen klok thuis hebben. En uh, <laughs> ja, we, we gaan als laatste praten met. Uh,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 En toen praten die geleidelijk naar mij toe als winnaar, zeg maar. Ja, ja. En, en jij kent alle juryleden waarschijnlijk. Ja. En Gerry Rutte zit erin, hè? Ja. En, uh, Michael, Mike Michael Koper. Koper. Ja.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 Uh -huh. En uh, ja, zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Toen ben ik blijven hangen. En toen is er gekeken van nou ja, wat is leuk voor Thomas. Nou, toen ben ik op de zaterdag tussen 12 en 1. Na Goedemorgen Zandvoort bij uh, Oud Zandvoort. Toen ja, nog, uh, ja. geweest uh -huh. met Pieter Jouwstra. En daarna naar Goedemorgen Zandvoort. En toen heb ik zelf nog een programma geprezen. Leuk hoor, ja. ja. ja dus vanaf je 13e half. Wat zijn dat? Maar Doe je nu nog een programma?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 Ach, het is ook leuk. Oh, oh, oh, oh. Ligt <laughs> ja, hoe, hoe bevalt het jou, Ger? Want, uh... Nou ja, ja als, je, als, je het we, als je het weet, dan, <laughs> ja, dan, dan is, is het. het... Uh, maar als je. Het je ja, is even een handigheid. Ik hè? word ja, gewoon losgelaten hier. Ja. En dan uh, doe het zelf maar even. En ja. bedankt. En dan denk ik van, oh ja, dat en dat. Ik heb het al eens gedaan. Maar dat is zo lang geleden. Het blijft bij mij niet meer hangen. Telefoon is haakje, haakje één. Dat weet je nu. Hekje, haakje één. Hekje, haakje één. En dan, nee, nu gaat het wel goed. maar er werden enorm veel andere dingen ook genoemd die jij doet. Ja, nou er komt natuurlijk weer. Ik wou zeggen Sinterklaas niet toch, maar die is net geweest, de sprookjeswandeling.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 En dat er, dat er geen gekke dingen gebeuren, vooral. Ja, maar goed, daar zijn natuurlijk een hoop vrijwilligers ook voor. Hè, die, ja. Ja, ja, zeker. Nou ja, er zijn natuurlijk vrijwilligers in de koek en sopie, uh, Ja, Uiteraard. Dus gaat ze ja. uitlenen. Ja. Maar het kan wel een tourbeurt zijn, hè? Ja. Sorry? Een tourbeurt. Ja, ja, ja. Je bent niet, je bent niet uh, drie weken. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar met dit koude weer valt het wel mee. Maar als je straks ja. weer 12 graden hebt. Ja, dan wordt het wel. Een dan, dan wordt het lastig, hè? Ja, dan uh, gaat het ijs snel achter. Dan wordt het pap. Ja, dan, en, uh, dan wordt het pap. Ja. Maar jullie hebben ook geen dieselaggregaten nee, meer, hè? Die waren het wel uh, in het begin. Ja, klopt. Het is nou allemaal elektrisch. Uh, elektrisch allemaal. is ja. beter, hè? Ja, natuurlijk. Voor het ja. milieu is het ja. sowieso beter. Ja. Ik denk, uh, maar is, is zo'n zo evenement niet, niet handiger op het Dorfplein? zo? Nou, omdat je daar meer ruimte hebt. Dus. Dorf, Dorfplein? Dorfplein is bij... Het uh, is bij, bij uh, hoe heet het? Ja, de Wapen van Zandvoort. Ja, dat is het Gasthuisplein. Oh, het maar. Gasthuisplein. Sorry. Ja, laten we... Uh, ja, dat... Ja.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 Uh, dan hebben we nog de Vierdaagse. Waar? Vierdaagse? Ja. In Die is in Arnhem. Ja, uh. Nee, in nee, Zandvoort. Oh. Gewoon uh, de Zandvoorts Vierdaagse. Oké. Okay. Uh. Of Nijmegen, sorry. Ja. Maar oh, de Zandvoorts maar, de Vierdaagse. Dat duurt maar vier dagen. Dat, ja, ja, ja. ja. <laughs> en euh, ja, ik ben vrijwillig bij het Rode Kruis. Maar <laughs> over die oh, vier over die vierdaagse. Ja. De, de, de zwemmen, lopen. Nee, zwemmen doen we niet meer. Nee, het zwemmen deden uh, vroeger ook, hè? Uh, Dat mijn dochter nog nou, met name, leuk. Vooral wandelen nu nog, want we hadden vroeger ook nog fietsvierdaagse. Ja, klopt. Ja. Maar ook nog, en zwemmen dan. En, uh. Maar het is tegenwoordig alleen maar wandelen. Ja, dus okay. ja, ja, ja, ja. En waar, waar wandel je daar naartoe? Ja, vijf of tien kilometer. Ja, rondomtje. klopt. Door ja, ja, ja. de duinen en de. Van alles en nog wat.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 En uh, vanuit daar uh, wordt alles nu gereden. Maar vrij. waarom oh. is dat vanuit Amuiden? Ja. Oh, weet je ook niet? Dat is, uh, zo, uh, dat is regio ja. Kennemerland geworden en ja, dat ja, is ja. daar gecentreerd bij de brandweer. Uh, dus. vroeger zat het inderdaad door Nicolas Beek Ja, maar, klopt. Hè? Maar toen had je allemaal afdelingen. Dus had je Zandvoort, Haarlem, Amuiden, uh, Heemsteden, ja. noem maar op. En nu is het, nu is het gewoon één geworden ja. als Kennemerland. En, zeg maar. en wat, doe, wat doe je daar dan? Uh, ik doe daar de, nou ja, logistiek. Dat is één taak wat ik doe.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 Nee, jouw nee, baan nee, nee. Is... mijn baan is uh, weginspecteur. En dat uh, kan je er tussendoor ook nog ja. wel een klein ja, beetje putten. Ja, ja. Weginspecteur bij uh, Rijks Rijkswaterstaat? Nee, nee, provincie. Een provincie Noord-Holland. Ja. ja, Rijkswaterstaat zijn de A-wegen en wij zijn de N-wegen. Oh, de N-wegen, -de, de provinciale ja. wegen. Ja. En, en uh, vertel eens daarover. Is dat, is dat leuk om te doen? Of ja, of hartstikke ukelen? leuk. Ja, ja, maar wat ja, doe je ja dan? hij maakt van alles mee. Nou ja, wij... Ja,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 er ja, uh, was bij de n 9 vorige week geloof ik, een enorme ramazijn. Ja, het ja. ongeluk en weet geweld. Ja, ja, dus, dus ik heb veel heel druk rond daar. Een appje gestuurd: ja, klopt. Van, ja. uh, zit je er ook bij? Nee. Ja, nee, dus, ik dus zat in, zat in, je, de, de, weer in staan dan, Ik zo. zat in de zaalstreek, zit ik. Ja. <laughs> ja. Ja. Je, je zoekt wel de rustige plek, hoor. Ik zit uh, gebakken. Ja. <laughs> het maar maar, dat, ja, dat gebeurt van alles natuurlijk. Hè. Ja, er uh, ja. gebeurt superveel. Wordt het ook steeds ja. drukker, merk je dat? Na de corona.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 Het is gewoon hartstikke gezellig mm -hmm. en leuk om te doen. En leuk, ja. ja <coughs> en doen. En je, Walvo, je, leert, je leert heel veel. Walvo, en je leert er heel veel. als het fout gaat, dat merkten we nou ook weer. Ja, maar wij lossen alles op. Wij lossen alles op, nee, dat klopt. Dat Koekoek. <laughs> dat is wel lekker. Koekoek. -koek. Ja. Hé, <laughs> hey, we hebben hier de prijs staan. Dat is een. Ja! Oh, Kijk uit. Uh, ja. Wat <laughs> een zwaar hè? ding, zeg. Uh, ja. Ik weet niet. Nee, er is geen. Uh... Ja, toch wel. Kijk eens, het is een. Een huismus? Nee, wat is het? <grijpje> een het is een adelaar. Een adelaar? Een huismus? Maar ja. oh, dit, dit is een Duitse. Uh. Ja. Oké. Okay. Een Duitse. Een Duitse. Ander. Misschien wel een, een Amerikaan. Dat kan ook. Want je dat kan natuurlijk ook, ook ja. de adelaar. Ja. Hey, maar waar staat hij bij jou? Prominent in de huiskamer. Prominent in de huiskamer. Ja, zeker. Wel goed uh, dat je niet om veel gaat lopen. Hè? want dan. Uh... Nee. Heb, jij, heb jij ook contact gehad met Dink Meijer? Nee.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 Wat is het? Ja, ik zit nog vrij hoog, want ik ben nog niet heel lang begonnen. Ik zit ergens rond de 35, geloof ik, nee, Oké, okay. weet het niet. We gaan het zien. Ja. We hebben een maandje geleden Golof, denk ik. Ja. Een half maand geleden, dat was wel leuk. Ja, en we gaan het woensdag weer proberen. Wel ja. heel erg vroeg trouwens, hoor. Ja, half negen, hè. overal negen Jeetje, Ja, Waar ga je dan heen? Uh, naar Maastricht. Nee, hoor, hier, uh, hier uh, bij, bij uh, Open Golf. Oké, okay. ja. Dus uh, ik hoop, misschien is de baan wel bevroren dan. Ik heb ook. geen idee. Nou, het zou 7 graden zijn. Maar ja, goed. Oh. Nou ja, we gaan het kijken. En je hebt je, je, je, je golfbewijs. Ja, ja. Ja, zeker. Goed, goed hoor. Nou, die heb je hier trouwens niet eens nodig, hè. Golfbewijs. Meen je dat? Bewijs, toch? Is dat zo? Nee, ik dacht het niet, nee. Oh, nou ja. Ik nou, heb hem wel. Nou nou ja, heel goed, heel goed. Ja. Daar moet je zeker uh, trots op zijn. En, zeker. Heb je ook op die grote banen gespeeld? Ah, uh, Spaanwouden...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 Maar dat is niet erg. Nee, nee dat hoort, er maar hoort ja. erbij. Maar niet uh, onder het golf, hè? Nee, niet onder het golf. Nee, want dan word ik op mijn vingers getikt. Ja, dat ja. is zeker. Ja, nee, dat dat door mij ook zeker. Maar dan word ik ook afgeleid, hè? Dat, ja. uh, dat merk je meteen. Ja. ja, daar hou ik helemaal niet van. Dat is een telefoon afgaat. Oh, moet dat is leuk. ga je, je booster wel even bellen. Net wanneer die af nou, Ja, doe maar ro <laughs> rond tien voor 9. Uit. Rond 10 voor 9. Ja. <laughs> ja. <laughs> dan sta ik op hol 3. Ja, nou, lekker is dat. Nee, oké. Okay. Uh, nou ja, we gaan het toch gewoon een beetje naar eind aan breien. Hebben wij nog wat te melden, trouwens? Ja, dit krijgen natuurlijk Grand prix nou, we krijgen vermiddels de, de sprintrace. Om de, uh, drie uur is dat uur. volgens mij. En morgen om uh, en nou, vanavond, is het, vanavond is er ook nog kwalificatie van de ja, echte race. Hè? Ik dacht zeven uur. Ja, en morgen om uh, ja. vijf uur is de Grand Prix. Ja, nou, we hebben natuurlijk allemaal gezien hoe Max uh, al kampioen is geworden. Heb, je, heb jij live gekeken? Ja, uur? zeker. Zondag? zeker. Ja, ja, ik vond het echt... Uh, ja, ik, ik, ik hoorde het horen van mensen die hebben hem dan uitgesteld gekeken. Van, ja, dat nee, dat, dat... Dan ben je niet echt een liefde. Nee nee nee. nee, nee, nee. Ik, ik kijk ze allemaal live. Hou jij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 dan wordt het meestal spannend. Ja, die maag is nog steeds niet uh, echt... Ja, ik ben lekker. heel benieuwd naar volgend seizoen. Dat ik, uh, ik, ben, ik, ben, ik ben er bang iedereen voor eigenlijk. is ja, ja, ik ben er ook een beetje bang voor. Ja, ja uh, iedereen is er wel een beetje bang ja. voor. Ja, <laughs> nou, ja, maar ja. Het, het, het zou heel leuk zijn als ze op een gelijk level zitten... en dat het gewoon heel spannend wordt. Ja, Zeker, Zeker, als toch? ze eerst kampioenschap doen. Uh, nou, als uh, je, je nu al ziet, dat ziet dat met de kwalifying met de van de, van de sprintrace... Ze, ze zitten wel heel dicht ja, bij ze elkaar. Ze dicht elkaar. Ja, dicht op elkaar, ja. En dan komt toch de beste rijder naar voren. En wie is dat? Nou ja, nu is het Leclerc.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 uh, volgens mij heb ik alles gehad. Koffie halen of zo. Ja. Nee grapje. Oh, dat oh trouwens. Mee. Ja, ja de, uh, Shanty Koren. Oh, Shanty -koren. Nou ja. Ja. Ja, ik wel wel ja, ik shanty -koren. heb er wel nog oh, even. Shanty We ja. zitten op, oh, zit op zes. Bij uh, Lauren Hardy, uh, geluidstechnicus. Oké. Okay. Ja. met, uh, hoe heet die, uh, ineens, uh, Samen met Nop. Noppie. Ja, ja Noppie, leuk. Ja. Oh, ja. grappig. Ja, dat doe je ook nog. Dat doe ik ook nog. is goed, man. Ja. Nou, uh, nog één dan. Nee hoor, nee. Het is ook was terecht zitten. dat je gewonnen hebt. Ja, Dank vind ik ook. Gefeliciteerd ja. nogmaals. Ja. Uh, en een heel goed weekend. En, ja, uh, goed. ja, dat gaat zeker goed komen. Het is uh, drie minuten voor twaalf. We gaan eruit met een de muziekje, denk ik. Ja, met Annie Williams. Uh, en, en, trouwens, ik uh, heb uh, er nog uh, wel eentje. Yeah? Ik ben ook scheidsrechter. Vrijwillig. Oh ja, ja. Ja, oké, muziek. Maar niet meer bij de Lions, Nee, nee, nee. Nee, je bent hoger opgezocht richting Overdoorn Richting Overdoorn, helemaal mooi. Ja, Oké. Okay. Nou. Hey, Thomas. Ja, uh, jullie ook. Uh, uh, En uh, we gaan eruit met en geniet bezoek. ervan, hè? Komt Iedereen goed. bedankt voor het luisteren uh, en tot volgende week. En bedankt Hans. Ja, graag gedaan, Ger. Volgende keer. Uh, ja. Bij mij thuis. Ja, leuk man. <laughs> Doe ik wel techniek. Ja. <laughs> There's a place for us somewhere a place for us peace and quiet and open air